Het aantal vermisten is bijgesteld naar beneden en staat nu op 105. Hij werd weggevaagd door de tornado. De gouverneur van de staat Missouri heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. President Obama zal later vandaag Joplin bezoeken. Hij wil met eigen ogen de schade zien, die is aangericht door het natuurgeweld. Het weer bewolkt met minima rond 11 graden. Overdag een stevige Zuidwestenwind. Het blijft bewolkt met in het noorden kans op een bui. Later in het midden en zuiden mogelijk even wat zon. Het wordt 16 graden in Noord-Holland en 21 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Let me get that moon back. Come get a little closer. In the flux thing, and I saw everything. Boy, bands, and another one, and another one, and another one. Triple, a breasted ram, swim around town. Slowly naked, we drove around in town. The ceiling, wide, and they were seen. Yeah, yeah, yeah. Instead, I've been to make it 3,000. Now, but you see us, but these are the new It's, It's I took a trip to the year 3000. This had got multi platinum. Everybody bought. Changed, but they lived under water, and your great. With your love Italia gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra, Italia con i tuoi artisti, con troppa sui manifesti, con le canzoni con amore, con i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 Het Taliano vero. God.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 In de strijd om het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA... ...heeft Mohammed Bin Hammam uit Qatar zich teruggetrokken. De huidige voorzitter Sepp Blatter is nu nog de enige kandidaat. Bin Hammam moet, net als de Zwitser Blatter, ...voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen... ...vanwege beschuldigingen van corruptie. Op zijn website zegt Hammam dat hij door die beschuldigingen is geraakt... ...en teleurgesteld is. Hij trekt zich terug als kandidaatvoorzitter... ...omdat hij naar eigen zeggen niet wil dat de naam van de FIFA... ...nog verder door het slijk wordt gehaald. Maar hij zegt ook dat zijn terug niets te maken heeft met het onderzoek naar corruptie. Het dodental als gevolg van de verwoestende tornado in de Amerikaanse stad Joplin in de staat Missouri is opgelopen tot 142. Het aantal vermisten is bijgesteld naar beneden en staat nu op 105. Het is vandaag precies één week geleden dat ongeveer een derde van de stad werd weggevaagd door de tornado. De gouverneur van de staat Missouri heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. President Obama zal later vandaag Joplin bezoeken. Hij wil met eigen ogen de schade zien die is aangericht door het natuurgeweld. President Saleh van Jemen en het hoofd van de belangrijkste stam van het land hebben afgesproken dat ze de wapens neerleggen. Het is een tijdelijk staakt het vuren dat vandaag ingaat. De troepen van Saleh en de gewapende stamleden zijn op dagen met elkaar in gevecht in de omgeving van de hoofdstad Sanaa. Daarbij zijn zeker 104...